Snackbar waar veel jongeren aanwezig waren. Iedereen werd gefouilleerd op vuurwerk en andere verboden spullen. Maandag zorgden jongeren in Rijnburg ook al voor overlast met vuurwerk en brandstichting. Of er bij de actie van gisteravond mensen zijn opgepakt is niet bekend. In Peru zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een botsing van twee treinen. Een van de machinisten overleefde het niet. De route is populair bij toeristen die de beroemde Inca-stad Machu Picchu willen bezoeken. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. En het WK-darts is voorbij voor Michael van Gerwen. Mighty Mike verloor gisteravond in de achtste finales van de schot Gary Anderson met 4-1. En Van Gerwe baalt, hoor je bij Viaplay. Ik denk dat ik uh, zeker niet de mindere was. Alleen hij was heel scherp op, op cruciale momenten en ik en, niks en da, da, Daar word ik gewoon vandaag op afgerekend. Ja, ook Kevin Doets ligt eruit. Hij verloor van oud-wereldkampioen Luke Humphries. Eén Nederlander is wel door. Gianne van Veen. En hij staat nu in de kwartfinales. En dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken is het dus glad, daarom geldt bijna overal code geel. Vanmiddag kans op buien in het noordoosten, maar in het zuiden juist zon. En het wordt maximaal 7 graden. Flitsmarsen met geen vertragingen, geen controles. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q Joost Swinkels. Tears for Fears. Chips, Guus Meeuwis, Aaron Chupa. Nou, dat kan alleen niet betekenen fout en nieuw. En eerst de Spice Girls. et un c'est parti I'm Aaron Aron Chupa bij Q Music. En ik ben Albert Trous. Q Music. Foute party. The big, big, big one. Maakt het 7 minuten over 7 op deze laatste dag van 2025. Joost hier op de plek van Mattie en Marike. We tellen samen af naar 2026... door met Fout en Nieuw. We kijken natuurlijk ook alvast vooruit naar 2026... met een schuin oog naar het aller, aller, allermooiste... en grootste feestje van het jaar. Misschien wel het grootste feestje voor Q... wat we ooit gaan doen en dan gaan we vieren samen met jou. We gaan namelijk de foute Party doen in het Philips Stadion. De foute Party, the big one. 20 juni volgend jaar met Mel C. Van The Spice Girls. Uh, de bankaboys zijn erbij. Marco Schuitmaker. K3 samen wel Welten, 3T. Dat zijn de neefjes van Michael Jackson. Uh, ja, Vind ik toch waanzinnig om even te benoemen. Uh, jij kan daar nog bij zijn. Ik heb hier namelijk twee tickets liggen. Je moet daar iets voor doen. Ook weer niet. De allermoeilijkste opgave. Je hebt een heel jaar al veel dingen moeten doen. Het is heel simpel. Het is heel simpel. Ik ga zo meteen chips draaien. Cowboy. Het enige wat ik je eigenlijk zou willen vragen: kun je je allerbeste cowboy naar boven toveren? Je mag de audiofunctie even gebruiken in de Q Ik heb het enige wat je hoeft te doen. En leuk is rol van de redactie gaat het even voordoen hoe het moet. Tuurlijk. Uh, rol. Ja, nee, jij bent de jury ook vandaag. Wat wil jij gaan horen zometeen? meteen? Jeeha. Nou, ik, ik, Moi, Luc. De sportredactie er zit er Dus, je kan, wel, dus je kan wel iets Als je van de jury bent, ja. verwacht ik wel iets meer. Ja. Wil jij het even dan? Oh, nu komt Amsterdamse oud op zijn straat. Schoffie doe jij hem verder? Ik ben natuurlijk niet van de jury. Nee, dus ja, maar je bent wel sportief. Ja. Kijk, en dat is wat hij willen horen. Nou, kom maar door via de Cummies. Ik heb er even twee tickets voor de foute party: de Big One Dankjewel. in de Philips Stadion. Oh, die denk ik. Dacht dat ik nu graag. Nee, nee, nee. Jij bent er sowieso al bij. Dat is waar. Toch ook de thuisgrond van deze man. Dit is Fuus Je vraagt of ik zin heb in een sigaret.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 De beste hits uit het foute uur. Q Music. strofeers bij Q en shout Q-music. Foute party. The big, big, big One. The Big One gaat het zijn in het Philips Stadion... in eind over 20 juni volgend jaar. 3 T's zijn erbij. De Spice Girls, of in ieder geval één van de Spice Girls. Mel C. Ah, ik vind dat echt vet. Zo'n pop-icoon op het podium daar in het Philips Stadion. En jij kunt er ook nog bij zijn. Tenminste, als je de foute missie weet te voltooien. Ik ga zo meteen chips draaien, cowboy. Ja, tover maar je beste jeeha naar voren. Nou, vind ik klap dat uh, Sylvia dat toch nog uh, eruit krijgt zo vroeg in de ochtend. Howdy cowboy. Mitchell, Jorieke. Patrick, nee deze. Yeehaa! En Damian die ging voor dit. Nou, hij moest nog een klein beetje opwarmen. Hey Mike, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Mike uit Schaik. Ja, dat klopt. Is dat bewust of is dat gewoon toeval? Nou, dat is een toeval. Want uh, papa en mama hebben dat bepaald. Mike, het schaik. Like. Hey Mike, uh, wat ga je doen met datum nu? Uh, ik ga nu nog even lekker werken tot vijf uur en dan gaan we straks naar vrienden toe. Leuk, leuk, leuk. En wordt het dan echt zes uur morgenochtend of uh, op scha schappelijke tijd een beetje naar bed? Uh, het idee is dat altijd lekker later te worden, maar ik ga wel een beetje op tijd naar bed... ...om morgen hebben we gewoon een nieuwjaarsluik. Ach, jongen toch. Ga je echt naar Scheveningen? Nee, wij gaan naar de Efteling. N Sorry? Wij gaan naar de Efteling, doen we een nieuwjaarsduik in de attractie. Oh, maar, uh, help even. We gaan naar de Efteling. Daar heb je een hele mooie duikachtbaan, de Baron. En daarmee duiken wij het nieuwe jaar in. Oh, zo, op die manier. Oh, wat grappig. Ah, dat vind ik een leuker. Daar vind ik... Dan kun je gewoon je kleren aanhouden. Wil ik, uh, ja, ja, heel goed, heel goed. Tenminste, niet zo koud. Hé, hey, leuk, Mike. Zou het druk zijn 1 januari eigenlijk in de Efteling? Ja, natuurlijk al. mensen met kids die denken. Nou, bekijk het, maar die lagen natuurlijk allemaal voor 12 uur al in. Uh, planning geeft aan dat het wel druk kan worden. Dus uh, ja. we wachten geduldig af. Oké, okay, nou Mike, uh, in ieder geval een goede nieuwjaarsduik. Het zou leuk zijn om lukken. in het uh, nieuwjaar jaar ook alvast naar de foute party te gaan. De big one. Um, moest je de stemballen nog een klein beetje opwarmen of zat dit er gewoon al goed in? Ja, ik zat vanochtend zat al in de auto en er kwam meteen wel een lekker nummer. Op, dus ik heb er in de auto al mee gezongen. Dus de stem was al gelukkig uh, opgewarmd. Oké okay, Mike, nou zullen we maar even checken wat jij ervan hebt gemaakt. De cowboy in jou naar boven getoverd. Dat weet um, ik helemaal goed. Nou komt hij aan. Ja! Yeah! Ik ga toch even naar de eenmaal jury op de redactie. Dat is Roel. Roel goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat zijn jullie ervan? Dit moet hem worden. Yeah! Mike, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, Mike, we gaan je volgend jaar zien in het Philips Stadion in Eindhoven. En jij gaat dan weer zien Mel C, onder andere K3. Samen wel. Nou, de lijst is nog ongelooflijk lang. Uh, Mike, uh, we zien je in het nieuwe jaar helemaal goed te benen, als ik blij mee. En zullen we dan eens even kijken hoe het klinkt op dat liedje van Chips? Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Yeah. yeah. Joost hier op de plek van Matti en Marike. Zometeen gaan we gekke gewoonte onder de loep nemen. Dat doe ik normaal gesproken in de avondshow. Iedere dag een klein bevolkingsonderzoekje. Het leuke is, je mag je mening geven over die gekke gewoonte. Ik bedoel, als je iets het afgelopen jaar veel hebt gedaan... ik weet het zeker, ik weet het zeker dat je dat hebt gedaan. Is je mening geven, mag je er zometeen lekker mee doorgaan. Uh, het is een gekke gewoonte die iets te maken heeft met het toiletbezoek. Ik ben benieuwd of er zometeen iemand in de queue is. Ik heb zich gemeld en die zegt, ja, dat doe ik ook. Wat die gekke gewoonte precies is, hoor je zo. nieuws van half acht komt eraan. Fieke, goeiemorgen. Goedemorgen. Het belooft een pittige avond... en nacht te worden voor dieren met vuurwerkangst. En dierenpensions zitten dan ook ramvol. En is ook noodgeval. Dit is een noodgeval. Goldband hoor je zo. Help me de Music 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Yeah. Lady Gaga. Lady Gaga. Suzanne en Fake. Het jaar van de Foute Party, Top 40 Live. Ahoy, goeie avond. En 20 jaar Q. Het jaar van de Q Escape Room en Wanted. Geef je over! In de naam, hè, ja, Kiki. En het jaar dat Marielle het geluid raden. Nee! Ja.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 Dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... Sarah! Goede longen, helaas geldt dit niet voor je tandvlees. Gebruik Parodontax, tandvleesexpert. Parodontax helpt de vroege tekenen van bloedend tandvlees om te keren. Medisch hulpmiddel, lees de gebruiksaanwijzing. Parodontax. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, 18 plus, speel bewust. De postcode kan je van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot 2 uur vannacht om mee te spelen op postcodeloterij.nl.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 Een minuut over half acht verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A58 Breda Tilburg. Tussen Galdo, Galder en Ulverhout. 2 kilometer 5 minuten vertraging. Dan het weer van Weerplaza. Je moet oppassen, want het kan nog glad zijn. Code geel. Het wordt tussen de 3 en de 7 graden. Fieke heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we blijven even bij het weer. Want de gladheid van vanochtend zorgt voor problemen. In Rijswijk bij Den Haag belanden al een auto en een politiewagen in de sloot. In een dorp in Noord-Holland kwam een auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder ligt in het ziekenhuis. En in Schiedam kon een politiebusje geen kant meer op door de gladheid. De ANWB waarschuwt mensen...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 tot 11 uur vanochtend wordt met code geel gewaarschuwd voor gladde wegen. Dan naar Rijnsburg bij Leiden. Daar was het gisteravond opnieuw onrustig. Volgens regionale media omsingelde de politie een snackbar... waar veel jongeren aanwezig waren. Iedereen werd gefouilleerd op vuurwerk en andere verboden spullen. Eerder deze week was het ook al raak in Rijnsburg... met veel vuurwerkoverlast en brandjes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 Ja, en de dierenpensions die zitten stampvol met de jaarwisseling. Vooral honden met vuurwerkangst worden naar een pension gebracht... zoals deze in Noord-Brabant. Hart van Nederland sprak de eigenaar op een rustige plek. We zijn hier bij de kleine hondjes. Zoals je ziet, al onze verblijven zijn helemaal gevuld. We zijn helemaal volgeboekt. Wij vangen hier op dit moment zo'n 60 tot 70 honden op... die bang zijn voor het vuurwerk. Er is ook plek voor katten en konijnen... Sommige baasjes hebben zelfs al geboekt voor volgend jaar. Want hoewel vuurwerkverbod eraan komt... hebben veel dierenvrienden daar nog weinig vertrouwen in. Jij bent een dierenvriend, Fieke. Ik ben zeker een dierenvriend. Ik heb een hele, hele vuurwerkangstige hond thuis. Wat is het voor beestje? Een, een boerenfoks. Dat zeg maar weinig. Welke kleur heeft hij? Uh, ja, pf, wit met bruin en zwart. En hoe heet hij? Hij heet Olly. En Olly en jij waren van plan om dit jaar een ja. nieuw te gaan vieren in een hotel bij Schiphol. Bij Schiphol, <laughs> ja. Echt op, zeg maar, na, ja, naast de McDonald's en het parkeerterrein en de landingsbaan, daar, daar hadden we een hotel geboekt. Ja. Want um, uh, ik had dat eigenlijk als tip van uh, Weile, uh, Loretta Schrijver. Ja. Die zei, die zei dat ze daar al jaren... Met, met, met oud en nieuw in een hotel ging zitten... bij Schiphol, want dat zou de enige plek zijn in Nederland... waar echt geen vuurwerk is, want dat kan natuurlijk niet met vliegtuigen. Nee. Um, maar goed, we hadden, we hadden dat geboekt... maar mijn vriend die werd toch wel heel ongelukkig... van het idee om met z'n tweeën en, en de hond... op een hotelkamer op een, op een industrieterrein te zitten. Dus um, we gaan toch... Uh, we, we gaan vanmiddag racen naar, naar België... In, een, in the middle of nowhere, hopelijk... om dan daar geen vuurwerk te horen. Ja, die Belgen hebben geen zwaar vuurwerk. Ja, dat, ja, ja, daar ben ik bijna wel nog een beetje vast. Nou, als het zwaar hoor. knalt, dan is het Belgisch vuurwerk, kan ik jou vertellen. Maar ik hoop dat in de bossen dat het daar een beetje bespaard blijft. Ja, dat hoop ik ook. Voor het hondje. Nou, druk hem dicht tegen je aan vanavond. Music, Zo meteen een gekke gewoonte in Normaal of Niet. Eerst is dit Goldband. How via de Q music app Normaal is dus normaal, man. Of niet? Ja. zo! June and Rainbow to the Stars. Zo'n dus knippig naar Rainbow in the Sky. Hier en daar, hier en daar. Joost hier op de plek van Matty en Marika. Iedere avond in de avondshow doe ik een klein bevolkingsonderzoekje... naar het gedrag van onze Q-luisteraar in Normaal of Niet. En ik dacht, nou, in de ochtend kan het ook prima. Rebecca, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Normaal of Niet. Is het met het schaamrood op de kaken dat je dit gaat vertellen... of, of is het gewoon algemeen bekend wel binnen jouw omgeving? Nee, het is wel een beetje uh, ongemakkelijk. Ja, dat geloof ik goed. Ja, niemand, ik, ik kan me niet voorstellen dat er heel vaak mensen bij zijn... op het moment dat jij dit doet. nee. Nee. Nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. <coughs> um, Rebecca, hoe lang heb je al deze gekke gewoonte? Nou oh ja, ik denk dat het begon toen ik een jaar of zes, zeven was of zo. Oké. Okay. Ja. En was je een beetje angstig voor het geluid? Nou nee, nee niet ik. Maar in de nacht kan het best wel herrie maken. Dus ja. ik dacht, als ik nou mijn oren dicht doe, dan is het geluid minder hard. <lacht> maar dat betekent natuurlijk niet dat het voor de omgeving dan ook minder hard is. Nee, ik vind dat zo'n ongelooflijk lievige kindergedachte die je hier erop nalaat. <lacht> ja, um, maar ja, dat was het ook. <lacht> ja, uh, Rebecca, vertel, uh, wat doe jij in je, in je volwassen leven nog steeds? Wat is jouw gekke gewoonte? Nou ja, ik hou dus mijn oren dicht als ik de wc doorspoel. <lacht> En je denkt dus nog steeds dat het geluid daardoor zachter wordt. Nee, nee, nee. Maar even hoe werkt het dan? Want dan alsof je kijk, met auto nieuw is het ook wel zo dat mensen dan bijvoorbeeld een vuurwerkje afsteken en dan zeg maar hun oren dicht. En dan dan ja. gooi je het zo weg en dan ah, die oren dicht, weet je wel. Ja, hoe hoe ja, ja. doe jij dit dan? Nou ja, als je klaar bent, als je doortrekt, je oren doen. En dan druk je gewoon op die knop en dan meteen deze hup, die oren en dan dicht doen. Nee, het erg is nog. Nou, dat is echt heel erg. <laughs> dat ik Met... Mijn één oor stop ik, zeg maar, op mijn schouder. En mijn andere oor, daar doe ik dus mijn hand op. <laughs> en dan trek ik door. Oh, dus dat je dus één hand vrij hebt, wil je zeggen? Ja, dan kan ik doortrekken. Oh ja. Hé, hey, en dan toch ja. even de laatste vraag, Rebecca... Uh, was je eerst je handen of, of wel, welke volgorde gebeurt het? <laughs> ja, uh, uh, uh, geen idee. <laughs> Stop je ook nog die vieze vingers in je hoor, natuurlijk? Ja, nee, nee, nee. Nou, um, Rebecca, toch even de vraag: hoe oud uh, ben je? 24. 24. Ja. Dat is een beetje de vraag: is het normaal of niet om in je volwassen leven nog, um, ja, zeg maar, je vingers in je oren te stoppen zodra <laughs> je het toilet doorspoelt? Nou, normaal ja. of niet, komt kom ik door via de Q-Music App. Rebecca, ja, je gaat of zometeen de deur uit met het gevoel dat je de enige bent ter wereld, of je vindt heel veel medestand in de Q-Music App. Dus linksom, <laughs> rechtsom, uh, het stelt niet teleur. Zometeen meer. When I was young, I felt the need of learning, learning. Love I was told. Kept the wheel on Anita mensen Instagram. Why tell me why? Normaal, dat is normaal, man. Of niet. Lekker zo, kom op! Hé, Rebecca, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wil je nog één keer vertellen je gekke gewoonte? Zeg je nou, <laughs> bekijk het maar. <laughs> um, ik doe mijn oren dicht als ik de wc doorspoel. Ja. En dat komt eigenlijk ja. voort aan het feit dat jij vroeger als klein meisje dacht dat daardoor het geluid minder, zacht, of, uh, minder hard werd. Um, ja. Nu is het zo dat jij inmiddels 24 bent, een volwassen vrouw. en eigenlijk jouw <laughs> oor op jouw schouder legt. dan de andere dicht doet met jouw vinger. en daarna de wc doortrekt, <laughs> toch? Ja. Ja. ja. En dat is een beetje de vraag: wat zegt de Cummins Gap? Is dat nou normaal of niet normaal? Wat denk jij? Nou, ik denk dat iedereen me helemaal voor gek verklaart. Uh, Pieter zegt, dat is niet normaal. Uh, Jirjan <laughs> zegt, ja, dat doe ik ook, maar dan alleen in de nacht. Jorjan zegt, hoewel het heel grappig is en onschuldig... vind ik het toch niet helemaal normaal. Uh, <laughs> Diana zegt, niet altijd s'nachts uh, doe ik het. <coughs> Even kijken. <Okay. coughs> Sorry. Peter zegt... <coughs> nou, dat gebeurt me nooit. Uh, Peter vindt het niet normaal. En Daniel zegt dit. Ja, zeker. Ik doe het ook. Ik wist niet dat er andere mensen waren die het ook deden. Maar ik doe één vinger op mijn oor, doortrekken, andere op mijn oor... en keihard naar boven bovenstrenten. Ook nog een audiobericht van uh, Arend, die zegt het volgende. Ik heb al een hoop naar de dingen gehoord, maar deze slaat toch echt wel alles, hoor. Hé, hey, goed uit, kijk, Doei. Um, Esther zegt nee, sorry, vind ik niet normaal. Xander zegt nee, niet normaal. Thijs zegt nee, niet normaal. Um, even kijken, Nicole zegt nee, vind ik echt niet normaal. Wel hilarisch. Kim zegt nog nooit echt over nagedacht om mijn oren dicht te doen als ik doortrek. Maar ja, je moet toch eerst even je handen wassen. En ja. daar wordt ook nog wel over gesproken in de Q Music. Ik heb dat, dat laat jij een beetje in het midden, hè? Of je nou eerst je handen was, of niet? Nou, ja, ik geloof dat ik dat wel eerst doe, ja. Maar ja. het is zo'n automatisme. Dat geloof ik goed. En Buna zegt nee, niet normaal, maar wel heel erg cute. Rebecca, ja. er is een ja. uitslag. Ja. Niet normaal. En het is net aan, niet normaal. Net aan, oké. Okay. Ja, maar dat maakt je wel hartstikke uniek. Dus doe daar vooral ja. je voordeel mee. Nou, zou ik doen. Um, Rebecca, uh, ja, als de wie de weer gaat naar de wc, zou ik zeggen dan, hè? Sorry? Ik zei, als de wie de weer gaat naar de wc, dan nu? Uh, nou, nee, dat hoeft nog niet. Oké, okay, okay. uh, Dag Rebecca, dankjewel. Ik ja, jullie ook. Doeg. Zelf verder, doel. Als je zelf een gekke gewoonte hebt, kom maar door via de q music Gap. yeah, yeah. Je mensen kent Sex on the Beach. Goede voornemens. Het is de dag ervoor, toch? Je kunt toch je goede voornemens opschrijven. En hopelijk in 2026 uitvoeren. Um, ik ben benieuwd naar jouw goede voornemens. Deel die even. Uh, niet zozeer om ze zo meteen bespreken. Maar wel, maar wel om er een veel grotere kans van slagen van te maken. Door een heel simpel trucje. En dat trucje wil ik je zo meteen even meegeven. Kun je dan ook nog bij je vrienden even toepassen en een beetje imponeren en zeggen. Hey, we gaan het even, even lukken. We gaan het even laten lukken in 2026. Um, wat die goede voornemens zijn, deel die maar vooral even via de Q, he.